Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. De allerarmste landen van Afrika kampen met de ergste droogte in jaren. De coronacrisis, een sprinkhanenplaag, stijgende voedselprijzen en grote droogte door klimaatverandering. Afrika krijgt klap na klap, zegt correspondent Ellis van Gelder. Momenteel is er onvoldoende internationaal hulpgeld om de mensen die hier te weinig te eten hebben te voeden. En zelfs de artsen hier zeggen tegen mij, wij weten dat jullie een eigen crisis hebben daar in Europa. Maar alsjeblieft, vergeet ons niet... Want anders gaan we alleen maar meer kinderen zien met serieuze zware ondervoeding. Ruim 14 miljoen mensen hebben daar te weinig eten en er is niet genoeg hulp. Want als al het vee sterft, zijn wij daarna aan de beurt, zegt deze boer. The sheep and the god died, followed by the kettle, followed by the camel. It is next person to die is us. You understand me? De Russische miljardair Abrimovic is mogelijk vergiftigd. Eerder deze maand had hij symptomen die passen bij een vergiftiging bevestigd zijn woordvoerder. De eigenaar van voetbalclub Chelsea had last van vervellingen en pijnlijke ogen. Hij had in Kiev een ontmoeting met twee Oekraïense onderhandelaars. Ook zij zouden er last van hebben gehad. Volgens experts passen de klachten bij een vergiftiging met een chemisch wapen. De politie in Brabant doet weer onderzoek naar twee agenten vanwege grensoverschrijdend gedrag... Een van hen is per direct geschorst vanwege de ernst van de verdenking en de ander is overgeplaatst. Kinderen in Zeeland gaan deze week door heel wat vuilniszakken heen met broeken, jurken, er zitten blousen in, shirts, truien, lakens, er zitten theedoeken in. Uh, ik ben één keer knuffeld teruggekomen. De kinderen doen namelijk mee aan een textielrace samen met andere basisscholen in de provincie. Ze zamelen zoveel mogelijk kilo's afgedankte kleding in. Wat kapot is wordt gerecycled en de rest wordt herbruikt, zegt de juf. Textiel wordt natuurlijk heel vaak bij het grofvel gegooid uh, en op deze manier wordt het uh, gerecycled. De kinderen leren zo heel veel en de winnende school maakt kans op een schoolreis. Extra reden om je best te doen dus.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 Vorig uur hadden we Solitary Zebra uit uh, Groningen. Maar deze band komt uh, daar ook vandaan. En deze week hebben ze ook een nieuwe single afgeleverd. The Sign of Leo. En dat is ook waarschijnlijk een beetje de voorloper voor meer werk. Want uh, als ik het uh, wel begrepen heb, zou er dus nog het een en ander aan uh, gaan komen. Welkom in dit tweede uur van deze Alternative FM. Waarin wij straks naar Jacob D. Edward gaan kijken en luisteren. Dus dat gaan we zo dadelijk doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog hier en daar wat telefoongesprekken... die gevoerd moeten worden. Want er is nieuw materiaal van Engel. En dat doet hij samen met Paul de Murk. Maar met Steven Engel, zoals hij voluit heet... gaan we straks even nog een telefonisch interview doen. Rond half negen doen we dat... En daarna hebben we in het tweede uur nog de dames van Ivy Fox. Omdat zij vorige week een nieuwe single hebben uitgebracht. En dat, die single heet Trouble. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even het meest recente materiaal. Eigenlijk is dit de eerste keer dat we hem ook hier laten horen bij Alternative FM. De nieuwe single van Elephant. En dat nummer dat heet Hometown. Dat waren ze, de mannen van uh, uh, Elephant. Dat is altijd wel heel erg uh, leuk dat we dat, uh, dat we dat doen. Want uh, ja, dit is een, een hagelnieuwe single. Nou, uh, we gaan uh, zo dadelijk, uh, want dan zal ik hem even uh, dirigeren naar de plek. Maar dan, voordat we dat doen, schijn ik eerst een... Uh, Morgen schreef volgens mij ook een bakkie, uh, bakkie thee. Dus, uh, rituele thee. Uh, rituele thee. Um, dit uh, vormt uh, dus uh, alles uh, wat, uh, wat te maken heeft met uh, wat de volgende week... Uh... Hoe smaakt hij eigenlijk, uh, morgens? Nog niet geprobeerd. Nog niet geprobeerd. Nou, hij, dan, uh, uh, daarom ruikt het hier ook zo naar Sali, Want we moeten de ruimte reinigen voordat we het ritueel gaan begaan. Het is wel een lekker bakkie thee, moet ik zeggen. Ja. Dus uh, ik weet niet waar je zit, Frans. Maar uh, hij, uh, hij, smaakt wel, hij smaakt wel goed. smaakt dus, goed, ja. En dus, ik... Uh, ja, ik zal het even allemaal klaarleggen. Um, ja, want het uh, heeft alles uh, te maken met uh, Francis Alban Blake. Volgende week uh, is uh, op vrijdagavond in de Piers... Uh, rituele, de rituele release show. Uh, voor die mensen die dus bij de voor de kunst uh, zo'n uh, rituele box... waar uh, Jacob die Edward er dus één van is... Ja. Je kan wel zien waar, het, waar de steun vandaan komt. Ja, ik heb alleen maar uh, iets uh, gewoon gedaan, gevooneerd en gezegd, uh, ga je gang. <laughs> en ik krijg uh, dan uh, de digitale persing uh, vanzelf wel. En uh, van, de, uh, van de week kreeg ik uh, de nieuwe single uh, binnen, Blisters. Dus ja... Um, maar uh, ik wilde hulstje bij. Ja, maar goed, jij kent het ritueel. Want jij hebt nog eens een keer in je jonge jaren, dat je nog net geen uh, songwriter nog was, maar wel bezig was, heb je hem ontmoet. Maar dit ritueel, dat is iets nieuws. Dat is. Uh, dat dat, dat daar was hij mee bezig net voor zijn verdwijning. Oh. toen heb ik hem dus ook niet gezien. Ik heb het over mijn jonge jaren. Dus uh, dat ik uh, geïnspireerd werd eigenlijk om te songwriten, heeft uh, deze man onder zijn vleugel genomen, een beetje, zo af en toe. Zoveel ik kon natuurlijk. Omdat hij natuurlijk als een soort Zarathustra is. Aha, dat nou, zie je in het uh, lied uh, 'More is not the answer'. Okay. Like is Zarathustra. Oh. En Zarathustra, uh, dat is een, uh, een boek van, uh, van Nietzsche als woordspaag Zarathustra. Er was iemand die in een groep woonde, Philosoof. een filosoof. Ja. ja. En dat is eigenlijk ja Nietzsche die spreekt en uh, hij is alles voor de subjectiviteit. En uh, uh, Frans die uh, vergelijkt zich daar natuurlijk, of die vergelijkt zich in een van zijn liederen ja. daar ook zo door. En ja. Uh, je, ze zijn natuurlijk ondergrondelijk, Je weet niet wat ze betekenen. En als je niets je mag geloven, dan moet je het ook subjectief houden eigenlijk. Dus kunnen we er niks, uh, niks geëikt <laughs> zeggen uh, over uh, de verbintenissen hier. Ja. Maar ja, we kunnen alleen maar uh, hopen dat hij weer uh, opkomt dagen. Zodat hij uh, uh, ons kan vertellen ja. weer uh, wat hij dus is. Dus jij hoopt dat hij volgende week uh, vrijdag de piers uh, komt binnenwandelen of niet? Inderdaad, ja. ja. Ik, uh, ik, ik, ben, uh, ik vertrouw erop dat het uh, dat, dat geval zal zijn. Ja. Maar wordt hij niet vrolijk van, van alles wat er nu in de wereld uh, gebeurt? Want uh, hij was al, uh, wat ik van Frank had uh, begrepen... even voor de mensen thuis, Frank Bond is uh, degene die dus... het muzikale nalatenschap van Francis bleek mag uitvoeren. Maar Frank zei van, ja, het moeite met deze tijd... Ik denk dat die man liever uh, gewoon ergens uh, nou onder de grond zit met een deken over zijn hoofd. En denkt: van uh, doei, ik, uh, ik, ik, uh, ik geloof het wel. Maar Zarathustra woonde ook in een, in een grot. En Zarathustra, elke keer als hij uit zijn grot kwam. Hmm. dan uh, vertolkte hij zijn, zijn, zijn woord. Uh, zijn woord van subjectiviteit. En kreeg daar ook altijd volgelingen zoals ik. Hmm. Maar zijn uiteindelijke boodschap was natuurlijk altijd. Ja, hij ging altijd weer terug naar die grot. En dan uh, was hij dus, uh, verdween, uh, verdween hij eigenlijk altijd ook. Ja. Uh, Zoals hij zelf wilde. Ja. En dan kwam hij weer terug naar zijn volgelingen. En dan zei Zarathusta altijd... Uh, uh, dan zeiden ze nog precies hetzelfde... wat hij de eerste keer had gezegd. Ja. En dan was eigenlijk de boodschap niet doorgekomen. Je moet zelf nadenken en je eigen pad belopen. Ja. Daarom zegt uh, Frans ook tegen mij... Weet je, van, we are birds of a feather. Hij ziet dat ik weet je, niet te veel... Uh, geëikte uitspraken over hem wil doen... omdat hij natuurlijk ondergrondelijk is. En ik moet mijn eigen ondergrondelijke werk ook doen... waar ik door uh, zeer ben geïnspireerd door ja. Frans. Ja. Um, zullen we dan uh, nu maar uh, dat jij uh, richting de kruk gaat en dat we uh, eerst, uh, ik weet niet, ga jij eerst van je materiaal van jezelf uh, spelen? Lijkt like ja. me wel, hè. Dus, ja. um, in ieder geval, um, Jacob D. Edward loopt nu naar de plek waar hij moet uh, gaan spelen, want uh, dat, uh, dat, uh, dat is dan de, de volgende stap. Um, nou heeft hij ook uh, al het uh, nodige gedaan in, uh, in het verleden. En straks zal hij ook nog een hagelnieuw nummer uh, laten horen. Maar dat, uh, dat gaan we straks allemaal horen. Uh, de eerste twee nummers, wat uh, ga je spelen? Uh, ik, speel met mijn, uh, ik begin met mijn allereerste liedje denk ik. Oh, met Romance? Ja. Dan uh, is dat het uh, eerste nummer wat we gaan horen. he finds the man who flirts with the fool and bluebirds should fly low in the midst of spring so the ship without a sail could sail in the sea Just a wheel that keeps on turning until it finds its stop at last. Chain of life, the ones who never asked for more. 'Cause now you crave the changes, the glimmers of the new are in the past. Ton turning. And zin it finds it stop at last. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het tweede nummer. Is dat ook een uh, Jacob D. Edward nummer? Ik denk het wel. Ja, de nieuwe single die uitkomt. De nieuwe single? Heet La Bell Dame. Ik heb hem al eerder gespeeld hier. Bill Down? La Bell Dan. La Dame. Okay. Met iets meer dynamiek deze keer. Oké. Okay. <laughs> And Ray Davies howled from three miles across the room. And time took refuge in a yogurt bowl. And the hyacinths were standing in the moonlight. Blue. many cracks have caused a breach So now the light escapes me You've got those makeshift window shaders so yeah. beholder. It's nothing more than the scene of the neighbor's tight embrace. The showered kisses pressed on every stretch of body. Spotted when you spied them at night through the window pane. Het eerste gedeelte is gedaan. En uh, Jacob Diëdward heeft uh, de eerste twee nummers uh, uh, al gedaan. Uh, wij gaan straks uh, natuurlijk uh, naar de tweede blokken uh, luisteren. Maar eerst gaan we iets draaien. Nederlandstalig werken van Engel. Samen met Paul de Munnik. Want uh, ze zijn uh, tegenwoordig uh, hebben ze een samenwerking aangegaan. En uh, dit dateert alweer uit 2020 of 2021. Dat wil ik even vanaf zijn: Het nummer dat heet Break.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 Het is een uh, nummer waar ik uh, kippenvel van krijg, van dit nummer. Um, uh, het is Breek, heet het uh, nummer. En daar was Paul de Munic eigenlijk eerst een beetje de man die aan uh, kwam schuiven. Maar nu is het toch echt, want uh, ze hebben aangekondigd dat ze met z'n tweeën iets uh, gaan doen. Nou, en uh, niets is zonder een reden, want uh, als we dit uh, nummer draaien... dan hebben we ook meestal een van de twee aan de telefoon. In dit geval Steven Engel. Uh, goedenavond. Goedenavond, ja, Breek is een gezellige binnenkomer in ieder geval. Ja. Uh... ja, ik krijg er nog steeds uh, kippenvel van, van dat uh, nummer, dus ja... Uh, dus, ja ik het tijd om horen. Ja, want uh, het is, uh, is uh, zo'n verschrikkelijk mooi nummer, ik weet niet wat het is. Maar het, uh, het, het, ik denk dat Paul het ook draagt, dat, de, daarom uh, vind ik het mooi, denk ik. Nou ja, dat is dus zeker een uh, reden, het is super theatraal natuurlijk. En het ja, kan ja. de verkeerde kant doorschieten, maar uh, ja, ik ben ook wel... Een beetje trots op dat liedje inderdaad. Nog één, één vraag. Uh, ik, ik, ja. ik ben een beetje in de war met het, met het uh, aantal jaren. Ik, uh, 2020 of 2021? Help me eventjes. Uh, uh, welk jaar? Wat bedoel je precies? De, deze je single. Deze single. Die we oh, net... de, deze 2018. 18? Nog, veer, nog ja. eerder zelfs. Ja, ja. Zij nee, dus, dus is eind... al vier jaar oud. Uh... Ja, het is eigenlijk. Nou, dan dat je dit nog draait op de radio. Ja, ah, ja, ja nou goed. <laughs> goed, Even voor de mensen, even voor de mensen die uh, jou niet kennen. Maar jij bent meer uh, een hip-hop uh, man. Een nederhop, om het even netjes uh, te zeggen. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, door dit uh, is het uh, echt een, een, een samensmelting. wat heel goed uitpakt, in, in mijn optiek. Vind je dat ja, zelf ook? Nou ja, ja. Ik, ik ben sowieso altijd wel van... Uh, in 2005, 2007 heb ik al met een gitarist bijvoorbeeld een heel album gemaakt. Dus ik hou echt wel van het, uh, van het opzoeken van ook echte instrumenten. En ja. bij dit project uh, met Paul dan... Ja. Hadden we zoiets van... Ja, wij vinden het wel leuk om een beetje mijn wereld... Nou ja, dus de hip-hop invloeden en zijn wereld bij elkaar ja, op te zoeken. En dan ja. kijken wat er komt. En dat daar gaan we nu morgen dus vrijdag... Uh, de eerste liedjes van loslaten... en hopen dat de mensen net zo anders zijn als wij. In geval. Ja. Waar ken jij Paul van? Ik heb hem uh, uh, ooit een keer gewoon gemaild... eigenlijk, op zijn management. Een soort van, met een vraag. Dit was 2016. Mm -hmm. Van, uh, ja, ik ben, uh, ik ben een rapper. Ik maak dit. En uh, ik zou het te gek vinden om met, uh, om met Paul iets te doen. En daar werd eigenlijk heel positief op gereageerd. En, uh, en, en vanaf dat punt zijn we rustig aan liedjes gaan maken. Mm -hmm. En toen heeft hij mij op een gegeven moment in 2000... nou, dat zal misschien wel 20 zijn... maar dat weet ik niet precies meer... heeft hij mij gevraagd voor zijn album. Uh, dat heet 3. En, uh, en toen die vraag kwam, dacht ik van... oh ja, hij vindt wat ik doe ook dus... blijkbaar wel top genoeg. Mm -hmm. En dan, ja, dan kunnen we misschien wel kijken... of we ook, we ook echt een heel project kunnen doen. Een ep een album. Nou ja, het is een album geworden. Mm -hmm. en, uh, en zo is het een beetje... Ja, tot nu. Ja, want uh, even uh, nog, nog, nog iets over jou. Um, ja, hoe, het hiphoppen en, en rappen. Dat, uh, ja. ja uh, dat, dat is, hoe, hoe, hoe is dat bij jou uh, gekomen? Uh, waar, waaruit? Ja, dat... Welk moment dacht je van... Nou, dat moet ik gaan doen? Ja, dat is wel echt lang geleden. Mm -hmm. uh, uh, dat is nog diep in de gulden tijd. Nee, dat is denk ik uh, ja, rond 97. Dat ik een beetje de eerste dingen... ...op papier ben gaan zetten... ...en dat was echt door inspiratie door, door mensen... van uh, Def P, Oster of hm. in, ...in de buurt, ik kom uit Horen... ...had je White Wolf, dat kwam met Heerlijk gewaar ...dus er waren een aantal acts... Ja, ...waar ik echt door, bezeten door was... ...en dat vond ik zo tof... ...en ja, toen ben ik eigenlijk zelf wat gaan maken... ...dat heeft wel heel lang geduurd, want in Horen... Ja, er was niet, eigenlijk niemand echt bezig. Dus je moest heel erg zelf leren. Mm -hmm. uh, je moest het jezelf aanleren eigenlijk. En, uh, en uiteindelijk ben ik gewoon heel veel demos gaan maken. Dus ik ben ook steeds een stukje gegroeid. Naarmate dat er weer iets uitkwam en weer iets uitkwam. En daardoor, mm -hmm. Ik ben al nogal productief. En misschien had er meer op de plank moeten blijven liggen. Maar ik heb gewoon de hele tijd uitgebracht. En dat was eigenlijk mijn leerschool. Mm. Ja, want uh, ja, ik, ik zet ook even die pet van 3 voor 12 even op. Uh, want ja. sinds uh, de start uh, dat wij uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, deden... in uh, september 2020 alweer... Uh, toen kwam er hier iemand uh, bij ons uh, zitten. Dat was het eerste uh, presentatieteam... met uh, de toenmalige hoofdredactrice uh, Demi van der Wolleberg en uh, Miranda Huibers. En die laatste die kwam uh, met jou op de proppen en zei van... Uh, nou, ah. Dus zo uh, is het ontstaan. En uh, ja, uh, toen hebben we je ook een beetje bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland... een beetje gevolgd in dat opzicht. Dus ja... Ja, is goed te horen. Ja, ja, ja. ja. <hijst> en ik weet dat er nog ergens, uh, halverwege de zomer of iets daarna... Uh, dat er nog een heel uitgebreid artikel van jou uh, daar heeft uh, gestaan. Dat, dat weet ik ook. Dus uh, ik weet alleen niet wat de aanleiding uh, was, maar... Er uh, was een verhaal uh, over, over jou uh, te vertellen afgelopen. Ja, maar het is altijd dat, dat zie je altijd. Er zijn een hoop mensen die mij bijvoorbeeld nog niet kennen en dan misschien met zo'n engel en paal project, mm. want zo heet het, zo heet het wel als duo. Ja. Kan je misschien wat meer sieltjes winnen, maar. Ja, het, het is toch een beetje, als jij het horen komt, ik heb ook een goede band met horen, ik woon er al 15 jaar in Amsterdam, maar ja. ik beschouw mezelf wel nog een Horinees. En uh, ja, dan is het wel tof dat mensen je een soort van toch wel blijven volgen en hier en daar je naam noemen. En je moet ook een beetje de, de hele muziek zien, je moet een beetje geluk hebben dat je hier en daar terechtkomt en dat mensen je een beetje sympathiek vinden en ook wel voor je strijden ofzo. Ja. Ja, horen is, horen is wel muzikaal, hoor. Want de Polyframes uh, kwamen er vandaan. En ik uh, meen ook uh, ene Joey-vriend. Maar die uh, uh, woont tegenwoordig in Hier Dus het uh, ah, zijn, ah, zijn, okay. uh, zijn allemaal muzikanten uit Horen. Dus uh, ja, ik nou ja, bedoel... Uh, Polyframes uh, Rhythm dan. Die ja, Rhythm. Die komt volgens mij morgen uh, een, een single uit. En die, ook nog? die zat weer in de, uh, in de Engel... Uh, heb ik met hem in 2018 gespeeld. Dus we ah. kennen elkaar wat dat betreft ook... Uh, allemaal wel in, uh, in Horen. En dat is ook een, leuk, het is ook een leuke scene. Ja. Het is niet een, ge een hele grote stad. Maar je hebt een paar kroegen waar, het, waar er veel uh, ja, regelmatig live muziek is. En dan kom je elkaar uh, toch genoeg tegen. Dat denk ik ook. Want die muziekwereld is net een dorp. Het is net zo'n antwoord. Precies. Als je ergens niest, ben je aan, de, heb je aan de andere kant van het dorp... heb je ineens corona, bij wijze van ja, spreken. Ongeveer, <laughs> ongeveer. Uh, even over de samenwerking met jou en Paul. Uh, want uh, dat ja. gaat uh, resulteren in een album in juni. Ja. Ooit heet dat uh, album. Um, Klopt. Ja, hoe, uh, hoe, uh, Die ideeën, hoe hebben jullie dat een uh, beetje bij elkaar uh, geharkt? Nou ja, het is eigenlijk in de... Um... We hadden het afgesproken dat we dat gingen doen. Dat was net voor corona. En toen, uh, en toen de corona kwam, zijn we eigenlijk ja onder twee weken hebben we afgesproken. Dus eerst bij hem, dan bij mij en zo om en om. En uh, nou, toen zijn we eigenlijk gewoon steeds liedjes gaan verzinnen. Ik schreef heel veel dingen op, uh, refreintjes, uh, stukken muziek van onder andere Jesper Huisman. Dat is dan de gitarist die heel veel... Uh, Gespeeld heeft. Die muziek maakt onder de naam Jiffy. Dat zal ik je binnenkort ook wel doorsturen, want die is ook lekker bezig. Ja. Maar, uh, um, en zo zijn we eigenlijk steeds meer opstekjes gemaakt, demo's gemaakt. Toen hadden we een paar dagen in de studio dat we even gingen kijken van ja, uh, hoe, hoe, hoe ja, kan het een beetje. Uh, wat voor tracks worden het? Wat voor richting gaat het? En, en uiteindelijk hadden we genoeg liedjes om. Uh, om de studio mee in te gaan. En, en ja, dat is weer een heel leuk proces... met iemand, zo'n ervaren muzikant als Paul natuurlijk... die leeft helemaal op in zo'n studio... Ja. waarin ik, uh, ik... ik neem mijn vocalen mijn raps neem ik op... in mijn kamertje, ja. omdat ik het heel fijn vind werken. Maar Paul is er veel meer van... van ja, kom maar op mensen, geef me een piano... en uh, ik rock hem wel. Oh. Ik vind wat dat betreft... Uh, uh, ja, iets meer bescheiden in, in, mijn, in mijn opnameproces. Maar dat is wel heel leuk om... Uh, ook om het live te doen natuurlijk. Ja. Lijkt mij heb ik zoveel zin in om deze zomer... Uh, live te gaan spelen met, met Paul... en dan een DJ achter ons... Ja. en Jesper uh, op gitaar. Dus ja, dat wordt pakken. Ja, ja, ik, ik, ik. ik ben nieuwsgierig, maar uh, hou je dan ook nog tijd over... bijvoorbeeld voor productiewerk? Want uh, een tijdje terug hadden we gewoon Just... Nog, uh, nog bij ons in de uitzending met een single... die jij uh, op de, de achtergrond... meegewerkt uh, mee hebt. Gaat dat ja. wel ook gewoon nog door of niet? Ja, zeker. Ja, nou, ik ben eigenlijk dit jaar... He, uh, meer aan het maken dan ooit. Hm. Uh, want ja, het album met Paul... is al een tijdje klaar. Dus ik ben gewoon... dit hele jaar ga ik alleen maar... Uh, uh, alleen maar... Uh, uh, ja, ja, in de studios zitten... zoveel mogelijk. En dat doe ik onder andere met Just... en onder andere met Surya. En ik had Just toevallig net nog aan de lijn. Ah. Uh, die was me even succes aan het wensen voor morgen. Omdat het dan de release is. Ja. Dus uh, dat is zeer vriendelijk. En uh, Ja, nee... Dit, dat gaat sowieso 100% door. Alleen Joost is weer een ander verhaal... omdat hij op een andere manier muziek maakt. Dus mm, mm. Voor hem moet het echt... Uh, ja, moet het, moet het komen. En is het niet dat hij constant bezig is... of in de studio om liedjes te maken. Dus, uh, dus, maar ja, daar gaan we zeker in 2000... Nou ja, dit jaar verwacht ik sowieso nog wel wat... wat Just dingen, maar... Uh, ja. Dat hoop ik in ieder geval altijd. <laughs> Oké. Okay. Um, ja. um, nou, dan wordt het uh, tijd om even van de drie tracks te laten horen. Uh, champagne bij de wijn, Engel en Paul.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 ons, champagne bij de wijn. Champagne. Want uh, helemaal van boven naar beneden komen. Want als hij mij hoort praten, dan uh, is hij bijna te laat. Uh, goed, uh, dit was Engel en Paul. Champagne bij de wijn. En dat uh, is dus van een EP. Maar die EP is niet alleen een EP. Dat uh, is ook meteen een deel van het album wat later uh, deze uh, dit jaar, ergens in de zomer... Gaat verschijnen, champagne bij de wijn. Engel en Paul. Engel, Steven Engel voluit. En Paul de Munnik Het uh, is weer zover. We gaan uh, twee blokken, of uh, één blok van twee nummers weer laten horen. Van Jacob D. Edward. Want die uh, is bij ons in de studio. En dat uh, houdt in dat hij sowieso, denk ik, nog een, een nummer uh, speelt. Die we al kennen, want ik, uh, ik ga er even vanuit dat je er nog één uh, speelt... Uh, die we al uh, eerder uh, van jou uh, hebben laten horen. Welke is dat? Tempest. En daar begin je ook mee. Dan gaan we die nu horen. Every quiet night is ended By a raging storm The songs of love that through your mind I can hear those sultry sounds, my ears are open wide though I once again From your eyes. all is beauty all is fear song of the siren and Don't you hide in paints the skies Sing to me sweet songs of summer dus waarschijnlijk ook uh, terug gaan horen op de EP... die nog beter. moet gaan uh, verschijnen. Nou weet ik dat dat uh, iets is met een thema. Ik uh, heb uh, begrepen... Uh, de romantische man in de moderne tijd. Dat heb ik altijd onthouden, hè? Het, ja, het vervreemde van... Het is iets geüpdate. Het vervreemde ah. van de romantische man in de moderne tijd. En uh, daardoor, dat komt dus... Uh, het volgende EP gaat dus over de synthese... Ja. De Hegeliaanse synthese ja. Ja. van de romantiek in de moderne, zeg maar. Dus oh. dat Jacob D. Edward die een soort van de moderne romanticus wordt. Ja, zeg maar de, de, de, de Ja, ik weet het niet. Het is een, een zoektocht naar een soort van creatieveling zijn. Naar het worden van kunstenaar. Ja. En de tweede EP zal ook dat gaan discussiëren eigenlijk. Ja. Nou hebben we dus uh, al de nieuwe single uh, gehoord. We hebben dus twee uh, oude nummers uh, al uh, de, gehoord. Je hebt ook een nieuw liedje, ik weet niet of je hem nu gaat spelen, maar je kan hem ook zo direct in het volgende uur. Ik wil hem best spelen, een beetje oude en nieuwe. Oké, dus dit is een hagel, hagel, hagel nieuw, want hoe lang geleden heb je dit geschreven? Dit is drie dagen of twee dagen geleden, ik heb hem gisteren voor het eerst helemaal gespeeld. Oké, nou, dus dat betekent dat we hem nu voor het eerst gaan horen. Ik heb alle gelukscharms bij me. De dame die volkomt in het liedje, die heeft me deze gegeven tegen de nachtmerries en tegen de stress. Ah. Die draag ik, ik weet niet of ze dat weet, maar die draag ik altijd bij me. Vandaag ja. is vandaag een verjaardag, dus ik wens haar een hele fijne verjaardag als ze luistert. Goed. En, uh, um, ja, ik ja. heb de schoenen aan van uh, die ik van uh, de, moed, of de, de, de vrouw van, van Frank heb gehad. Ah. En Bianca. Uh, ik heb de hele speciale gitaarband die ik van mijn beste vriendin heb gekregen. Dus het die moet, het terug gaat luisteren. Dus het moet, goed, het het moet, moet goed, goed komen. moet goed komen denk ik ja. Uh, ja. Hoe heet het nummer? Sophie Take Me Dancing. Ja, Oké. Okay. On my windowsill Growing from the beaches And forgotten bend. the Decaying plants And dirty laundry Sophie, take me dancing Waltz away, desire with me Sophie, take me dancing Walls with me The floor is a minefield Of feces and food packaging Compliments of the parakeets And the persona overtakes Tiptoe up to you again Yours is the only well of the west To know you're showing you the way Yours Are the only steps I can get used to Sophie, take me dancing Waltz away Desire with me Sophie, take me dancing. Waltz with me. The clock stopped ticking in this time zone since I've been hibernating in the refrigerator, saving up on food stamps. Cry or sleep for you And Cry or sleep for you Sophie, take me dancing Waltz away, desire with me Sophie, take me dancing Walt with me... Ja, ja. Het is een heel, heel mooi uh, romantisch nummer... wat uh, hier even gespeeld werd. Maar we gaan weer even terug uh, in de tijd. Ik denk een week of twee uh, terug. Toen Mankers hier uh, is uh, geweest... Uh, want uh, die hebben hier ook uh, gespeeld... En een van de laatste singles die zij hebben uh, uitgebracht... is dit nummer, The Hunt Begins. het ook een beetje uitgelegd. In Noorwegen zijn ze toch redelijk populair. Tenminste in een bepaalde scene. Want het heeft ook te maken met de muzieksoorten die ze maken. Mankers en The Hunt Begins. En Mankers komt van de naam Jan Mankers. Dat is een kunstschilder. Nou ja, dat gooi je misschien ook wel een beetje terug in de muziek. Want ze schilderen als het ware met de muziek. Het is net een schilderij. Een muzikaal schilderij. Wie ook een beetje kwast met woorden is Jacob D. Edward. Maar uh, we gaan het nu even niet hebben over het uh, werk wat hij zelf uh, heeft gemaakt. Maar uh, afgelopen zondag hebben jullie ook in de piers uh, gestaan. Jij ja. samen met uh, Roy uh, de Smet en met Frank Bond. Frank Bond, il ja, ja, ja, de grotere ja, ja. kunstenaar. Hij heeft mij uitgenodigd en voor Roy om, uh, om als, ook een zegje te doen... en wat ja. nummers uh, te delen ja. over... Uh... Ja, uh, Roy is hier uh, nog een keer geweest uh, bij uh, Fan FM. Dat uh, is een programma van Pim Groof op de woensdagavond, uh, oh. wat, uh, wat hij doet... En toen hebben we Roy gevraagd... Uh, zou jij uh, wat willen we van Bob Dylan willen vertellen? Nou, dat willen ja, hij wel. Dan doe dus, uh, dan, uh, dan, dan, uh, dan, dan, dan kom je er niet meer vanaf. Nee. <laughs> maar uh, wat is er zo speciaal aan, aan Dylan, om dat uh, zo te brengen? Ja, Dylan is uh, schijnbaar ondergrondelijk... wat hem zo interessant maakt eigenlijk. Ja. Hij is natuurlijk uh, ja, hij heeft hele goede werken geschreven. Hij is heel belangrijk geweest. Maar... Uh, wat het interessant is aan Dylan is om een beetje de mythe van hem uit te kleden. En om te kijken wat nou echt Dylan was en wat de rest is. En ja. uh, om een beetje te speculeren over zijn carrière. En we hebben altijd ook met plezier met z'n drieën te voorbereiden voor de show. Ja. Uh, hij is schijnbaar ondergrondelijk. Hij maakt de mythe van zichzelf, maar die kun je dus zelf ook een beetje de draadjes de draadjeswolken in er wel uittrekken ook. Ja. En dat hebben we ook gedaan tijdens de show. Dat uh, geloof ik graag. Um, we gaan straks uh, natuurlijk in het uh, volgende uur nog meer van je horen. Uh, dat doen we zo. Uh, maar dat is even de zijsprong richting Bob Dylan. Uh, nou ja, Bob Dylan is niet uh, folk. Maar deze man die komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. En ik heb hem ooit eens een keer op St. Patrick's Day... bij O'Casee uh, zien spelen met een viool... Maar dit is werkelijk weer gelukt, want hij komt morgen met een nieuw album, Seasons. En ik geef alvast één track weg. Graham James en The Angel of St. George. Tot aan het nieuws van 9 uur. The wasn't over, no it was much more of a fixture, I never wanted it to end, I never wanted it to end. We saw the city from the water, at the dying of the day, But when you learned you were a daughter, and you didn't have to pay. I never wanted it to end I never wanted to end I see the light return to your eyes in the With the tourists in the line The benediction that is spoke May you live in interesting times I never wanted it to end I never wanted it to end When we lost ourselves in Venice I think you found your. So don't you ever let me catch you putting yourself back on the shelf? I never wanted to end, I never wanted to end. I see the light return to your